Zes uur. Freddy van met het NOS Journaal. In Marken is tijdens een kerkdienst het meisje van 14 herdacht dat gisterochtend vroeg dood werd gevonden langs de dijk... tussen Monnikendam en Marken. De politie weet nog niet wat er is gebeurd. Er wordt rekening meegehouden dat het meisje is aangereden... en dat de dader is doorgereden. Maar daarvan zijn tot nu toe geen sporen gevonden... Er zijn twee nieuwe coronapatiënten op een intensive care terechtgekomen. Het zijn er nu 16, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het RIVM heeft het hoogste aantal nieuw geconstateerde besmettingen gemeld in zeven weken. Het zijn er 214. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnamen bijgekomen. Maar het totaal aantal mensen op gewone ziekenhuisafdelingen is gedaald. Het is nu lager dan op enig moment in de afgelopen maanden, zegt voorzitter Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum. In Antwerpen is vanaf morgen iedereen verplicht een mondkapje bij zich te hebben. Het hoeft niet overal te worden gedragen. Verder is vanaf morgen in België geen publiek meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dus ook buiten niet. In de weektijd is het aantal besmettingen in België met 71% gestegen. Tour operator Thuy in het Verenigd Koninkrijk schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Spanje. Gisteren maakte de Britse regering bekend dat toeristen die terugkeren uit Spanje 14 dagen in quarantaine moeten. Volgens TUI Duitsland heeft het besluit geen gevolg voor vakantievluchten vanuit Duitsland, Nederland of België. En Polen wil zich terugtrekken uit een verdrag dat geweld tegen vrouwen moet terugdringen. Volgens de Poolse minister van Justitie worden vrouwen al genoeg beschermd. Het verdrag, de Istanbul-conventie, is opgesteld door de Raad van Europa... en door ruim 40 landen ondertekend, ook door Nederland. Volgens de Poolse regering is het in strijd met religieuze waarden. Het weer, lokaal kan nog een bui vallen, temperatuur vannacht rond 13 graden. Morgen vooral in het noorden soms wat regen, verder droog en meer zon... en 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland op de A27 Almere richting Utrecht... staat tussen knoop en Eemnes en Hilversum 2 kilometer... met bijna 10 minuten vertraging. Er staat een camper gekanteld die ligt op zijn kant. De oprit is dicht en ook zijn er twee rijstroken afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeddyzee. Zandvoort en de Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het ritme van ZFM. launch. Goedenavond, dit was weer welkom bij een, een nieuwe aflevering van Zandvoort Pakt Uit hier op ZFM Zandvoort. Uh, zoals jullie weten is, ja, Thomas is er vandaag niet, dus jullie moeten het eigenlijk alleen met mij doen. Uh, ja, mijn excuses. Nou, wat we gaan straks gaan doen is, uh, we gaan uh, om kwart over zes doen wij een nieuwe top vijf van mij, uh, van mijn, uh, de nieuwe release van deze week. Uh, en om kwart over zeven hebben we natuurlijk ook de uh, top vijf release van Thomas. Die heb je gewoon netjes doorgestuurd. Welkom op, uh, ik ben blij dat jullie weer luisteren. Uh, we gaan een nieuw uh, nummer luisteren weer. Uh, dat is uh, Juno Vega met Big Baraboom. 6.9 Met Soldier On. En het is natuurlijk nu tijd. Nummer 5. Inderdaad, voor onze top 5. Nou, van mijn uitdrukking natuurlijk. Uh, mijn top 5 dat is een uh, Superman van uh, Kite Urban. Uh, Kite Urban, dat is een. Uh, een Nieuw-Zeelandse uh, geboren... in 26 oktober 1967... is een... Uh, ja, hij is een songwriter... die een country-zanger... in 2011... Uh, heeft hij een ster van de music... City Walk of Fame in Nashville gekregen. Dat is best netjes, vind ik. Ja, verder... Uh, ik kende hem nog niet helemaal goed. Dus, uh, nou ja. Maar ja, iedereen krijgt een kans... natuurlijk ook bij ons. En uh, hier is hij dan... Dit is Kenneth Urban met Superman mm, lately I've been living in a world it's black and white Ever since you left all the colors just drained out of my life and I've been going through the motions I can feel myself slipping away that summer, South Daytona Beach. We never left the bed. No, we never got no sleep. And I've been looking back and thinking about the way it was, the way we were. We were reckless. So reckless. When I was with you, baby, I was Superman. Yeah, we were sky Start of summer nights I still wonder where you are Are you still breaking all the hearts Of all the boys that play guitar And just going through the motions Of emotions They're slipping away Slipping away But even with all that girl Trade a few heartbeats for one more sleepless night tangled up between your sheets And I've been looking back and thinking about the way it was the way we were in those hundred mile now curves yeah. Ja, dat was hem weer. Oh, sorry. Ja. Lonely. Met Blinding Hearts. En uh, Blinding Hearts is een hele onbekende uh, artiest, in ieder geval in mijn oren. Want, uh, ja, Bleeding Hearts. Die. Uh, ja, ik zat even te kijken op, een, uh, op, uh, op YouTube, zeg maar. En ja, daar hebben ze maar 500 uh, ja, weergavens op de YouTube-kanaal. Het is maar een. Ja. Eén dag oud, maar uh, goed, weet je, dat betekent wel dat uh, ja, dat is net aan begonnen. Uh, ja, daardoor er ook niet zo heel veel over te vertellen, maar dat maakt niet uit. We hebben natuurlijk ook nog een uh, een nummer, uh, ja, nummer drie. Nummer drie natuurlijk. Uh, ja, onze nummer drie, dat is uh, dat is uh, Stevie en Frank Walker uh, met de uh, Imagined. Uh, Frank Walker is een, uh, een Canadees elektronische uh, muzikant en DJ. Hij staat vooral bekend om zijn single Only When, I Rain, uh, When It Rains. Een samenwerking met Astrid S. Uh, die een, een Juno Award uh, genomineerd was voor Dance Records of the Year. Uh, bij de Juno Awards 2020. Uh, verder, uh, ze komt uh, uit, uh, uit Canada... Uh, ...muzikant, zing- uh, uh, en songwriter... ...dj-producer en is begonnen... ...van 2016 tot en met... Uh, ...nu. Dus nu gaan we dus... Uh, ...lekker draaien, naar, uh, lekker luisteren... ...naar onze nummer 3: Dat is Imagine... ...met Steve Faioki. Don't know what to believe It feels like a dream What you do to me, what you do It's taken... Ja, dit was de Scores met All of Me. Mijn nummer twee. Ehm, uh, ja. Dus dit is nummer twee, de Score. De Score, dat is uh, een Amerikaanse alternatief rockband. Opgericht in New York City in 2015. De groep bestaat uit Eddie Anton, Ramsey's, zang, uh, gitaar doet hij. Uh, eh, uh, Chai, de, de, de doffer, uh, keyboard doet hij, ehm... Um, ze werden in 2015 getekend door uh, Republiek uh, Records. <laughs> uh, nadat het nummer uh, All of uh, Oh My Love was uh, opgenomen in de reclamecampagne van de supermarkt. Uh, ze zijn dus begonnen in 2015 tot en met nu. Uh, en de band komt oorspronkelijk uit uh, Los Angeles. En ja, uh, iedereen weet het natuurlijk. Het is nu tijd... Nummer 1. Voor onze nummer 1. En onze nummer 1 is van Sam Veld. Wel bekend, allemaal natuurlijk. Nederlandse, uh, Nederlandse DJ. Is geboren in 19. Uh, zo. Is zijn, uh, geboren 1 augustus 1993. Uh, zijn artiestennaam is natuurlijk Sam Veld. Maar zijn oorspronkelijke naam is Sammy uh, Renders. Uh, Renders. Uh, hij is begonnen in 2014 tot en met. Ja, nu natuurlijk, hij is natuurlijk nog steeds bezig. Uh, zijn uh, echte genre is uh, deep house. Uh, DJ-muziek is zijn beroep: muziekproducer en enter enter uh, entertainer, natuurlijk. Uh, de Semveld, Nederlandse DJ. Dat is dus mijn nummer 1, zijn nieuwe nummer. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Dus hier is mijn nummer 1, met Samveld, Met... Zo. Uh, so. Moeilijk, hè? You're sold, sold no. Can't shut off this silence. When I feel he's done you wrong. I've been watching it so long. I can't hold back. I tried it. I can't look the other way. There's only so much I can take. I know I'm in your space and I in to Say to your face. There's nobody who should be loving you that way. Yeah, no, it's not my place Yeah, no, it's not my place But I'll go out of my way To let you know Yeah, no, it's not my place But I'll tell you anyways And I'll go out of my way Cause you should know Ja, dat was Sam Veld. En verderlijk Grant zag ik ook even staan. En You Should Know. Dat was mijn top 5. Ik ga jullie even een, een resumeetje geven. En op mijn nummer 5 was Superman met Kite Urban. Mijn nummer 4 is Lonely met, uh, van Blight uh, Hurts. Uh, Steve Yoki is uh, Imagine. Op nummer 2 is The Score en All of Me. Nummer... En mijn nummer 1 is Samveld en verder Le Grand natuurlijk. En You Should Know. Ik hoop dat jullie mijn top 5 enorm leuk vonden. En anders laten jullie het maar weten op onze Facebookpagina van Zandvoort Pakt Uit. En dan hoor ik graag van jullie hoe jullie het vonden, mijn top vijf. Nou, en dan gaan we nu verder lekker de muziek luisteren van Lady Gaga en Rain On Me. We O Ben Wes met Alain. Ja, ik zat zo te kijken op, uh, op het nieuwsplatform uh, en dan heb ik het droevige nieuws uh, ja, gezien dat uh, ja, Peter, Green, Peter Green is overleden op 73-jarige leeftijd. De gitarist en een oprichter van uh, bluesband Fleetwood Mac is overleden... Uh, in de verklaring meldt zijn familie dat hij in zijn slaap is uh, gestorven. De Britse uh, muzikant werd 73 jaar. Green uh, richtte Fleetbook Mac in 1967 op. Samen met de brummer Mick, Floyd, uh, Mick Fleetwood. Uh, de band werd al onbekend met de hits Need Your Love So Bad en Albatross. Dus uh, ja, heel, drievig, net, uh, heel droevig allemaal natuurlijk. Dat, uh, ja een groot artiest. En uh, ja helaas dat hij uh, ja, van ons heen is. Uh, heen gegaan is. Maar ja, wij gaan daar natuurlijk niet te lang uh, over houden. Uh, ja, Het is natuurlijk heel triest. Maar wij gaan natuurlijk ook gewoon weer door. Uh, ik heb nu een lekker nummertje uh, klaarstaan. Het is uh, Push It Right met Moti en Laura Wife. PUT YOUR HANDS ON MY BODY You're calling me I was born sick is uh, op, de, op de radio. Ik ben wat minder spraakzaam natuurlijk, want mijn uh, uh, ja, radio collega en sidekick Thomas is er uh, niet bij vandaag. Dus uh, ik vind het een beetje lastig voor mij uh, om jullie te vermaken met, met praten eigenlijk. Daarom draait ik lekker veel muziek. Maar ik heb nog wel eventjes een klein, uh, klein nieuwtje, want Michelle Michelle blijft klimmen in de ranglijst. Uh, van mensen, uh, de meest succesvolle Nederlandse zangeressen. Anouk is nog steeds de koningin van de Nederlandse hitparade, uh, ne uh, hitparadeschap. Uh, Tussen 1997 en 2019 wist ze 36 keer op de top 40 te staan. Uh, en daarmee staat ze achter Marco Besato en de Golden Earring. Stevig op de derde plaats als we kijken naar de meest succesvolle Nederlandse ex. Op gepaste afstand en, uh, en met nog niet de helft van de punten van Anouk we zien uh, Ilse de Lange en de middelste, uh, inmiddels uh, 43-jarige staat op dit moment in de lijst met changes. Uh, ja, dat is een beetje, want Anouk die heeft uh, nu uh, 8957 uh, punten met 36 hits. Hits met uh, de uh, single, met haar hit zeg maar, uh, lost sowieso. Dat is uh, een van de, ook wel een goede hits met, uh, ja, dat dus. Nou ja, dat was een beetje het nieuws van uh, de da, Michelle. Want ja, die doet het gewoon enorm goed. En die blijft maar groeien. En die komt maar natuurlijk met alleen maar nieuwe muziek. Hier is ook weer een, uh, een nieuw nummer van haar. Uh, die uh, ik ook wel eens in mijn, in mijn top 5 heb gezet. Dus uh, daarom uh, denk ik van nou, nu doe, draai ik hem uh, nog wel een keertje. Dus een lekker nummer, lekker nieuw. De Fina Michelle met My Own World. Be. I'm a product of material, it changed the girl in me, eyes come closer and Way too late, Lord and Bar, clickbait Tell me, what did that do wrong? Armin van Buren. Van Buren, ja, ja, ik zei het weer. Nee, <laughs> Nee, Armin van Buren en Tom Star. Met Still Better. Ja, heerlijk. Dan zit het weer op voor deze, dit uurtje. Uh, in het tweede uur gaan we natuurlijk om kwart over zeven gaan wij een nieuwe top vijf uh, doen. Eigenlijk die van Thomas. Maar uh, Thomas is er niet. Maar ik heb er wel één ingestuurd. Dus wij gaan hem gewoon draaien. zijn top vijf. Met onder andere, staat, erin, uh, staat er in, Dimitri Vrega zit daarin en j Balvin. Dus ik ben benieuwd wat voor nieuwe nummers uh, hun hebben uitgebracht. En uh, ja, dat, dat, ja, hij is altijd van de, de verrassing ook. Want er staat nu ook weer een nummer, ik denk van ja, normaal gesproken doe je dat soort zangers niet. Maar hij staat er toch weer tussen. Dus ik ben benieuwd wat hij, uh, Thomas uh, ja, voor ons in petto heeft. Uh, ja, en verder uh, ja, zijn top 5. We gaan het meemaken straks. Um, verder heb ik denk ik nog wel een, uh, ja, een, een leuk, uh, leuk nieuwsje van een van de nummers ook van, uh, van Thomas. En, uh, ja, en natuurlijk, al zijn artiesten heb je allemaal uitgezocht voor ons. Allemaal, ook al is hij er niet. Dus straks hoor je de top 5 van Thomas.